Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In de Japanse kerncentrale Fukushima 1 is opnieuw een explosie geweest. Volgens de Japanse tv was het een waterstofexplosie in een reactor waarbij een muur werd weggeslagen. Er zou geen radioactief materiaal zijn vrijgekomen. Het metalen omhulsel van de reactor is nog heel. Bij de explosie raakten zes werknemers van de kerncentrale gewond. Zaterdag was er een soortgelijke explosie... in een andere reactor van de centrale... De problemen zijn ontstaan na de aardbeving van vrijdag. Een kleine 200.000 mensen zijn geëvacueerd. In de Japanse regio Miyagi zijn 2000 lichamen gevonden. Het zijn slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Hulpdiensten vonden de doden op twee plaatsen langs de kust. De politie schat dat alleen al in deze regio 10.000 mensen zijn omgekomen door de natuurramp. Bewoners van de noordoostelijke kust werden een paar uur geleden opgeschrikt door een zware naschok. Daarna volgde een tsunami-waarschuwing, maar de vloedgolven bleven uit. De Japanse Centrale Bank vreest dat de economie in zwaar weer raakt door de aardbeving en de tsunami. De bank steekt daarom 15 biljoen yen in de geldmarkt. Omgerekend is dat 131 miljard euro. De beurs zakte na opening direct in het rood. De Nikkei-index daalde binnen een uur met 5%. De index staat nu onder de 10.000 punten grens... en dat is het laagste niveau sinds november. Het Libische leger rukt steeds verder op naar het oosten... waar de opstandelingen zitten. Er wordt nu vooral gevochten bij de oliestad Brega. Qarafisch troepen zeggen dat ze Brega hebben ingenomen. Tegelijkertijd melden de opstandelingen... dat ze de stad in het oosten van Libië nog steeds in handen hebben. Het Oranjefonds heeft twee keer zoveel aanmeldingen als vorig jaar ontvangen... voor de vrijwilligersactie Nederland doet. 300.000 vrijwilligers gaan volgend weekend aan de slag met klussen voor anderen. Ze doen bijvoorbeeld klusjes in en om het huis of helpen in verzorgingshuizen. Dan nog het weer, bewolkt en eerst wat regen. In de middag klaart het vooral in het zuiden op. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Maandag 14 maart, goedemorgen. We zullen vanochtend Libië niet vergeten. Een groot deel van de uitzending gaat natuurlijk wel over Japan. U hoort het laatste nieuws over de toestand van de kerncentrales. en over die hevige naschokken. Onder meer van onze verslaggever in de buurt van Zendai, Wouter Zwart. Joris van der Kerkhoff is vanochtend bij de kerncentrale van Petten. en praat daar met deskundigen op het gebied van straling en kernreactoren. De hele ochtend is onze gast Japanoloog Henny van der Vieren van de Universiteit van Leiden. om alle vragen over Japan te beantwoorden. We spreken een geoloog over. Over de naschokken en Merelstike van de economieredactie houdt de Nikkei-index in de gaten. Ja, en dan vraagt Japan ook om buitenlandse hulp. Nederlandse speurhonden zijn al onderweg. En het rampen identificatieteam staat klaar. Voormalig leider van dat team, Pieter Wierzinga, is vanochtend ook onze gast. Laatste nieuws uit Libië krijgt u straks van Mustafa Ubi. Hij is in Benghazi. De opstandelingen hebben het zwaar te verduren. En lijken de strijd te gaan verliezen. U hoort het net al eventjes. Met Bertus Hendricks praten we over de ongelijke strijd in Libië. Verder sport van het afgelopen weekend. Het weer en het verkeer in dit radio. Eén journaal tot half tien. Kunt u ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Kunt u ons ook volgen op de webcam. Dan moet u even naar radio1.nl. En mocht u vragen en opmerkingen hebben. Vooral over Japan, over de kerncentrales bijvoorbeeld. Dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Ja, Opnieuw afgelopen uren een explosie in een van de kerncentrales van Fukushima. Volgens de Japanse autoriteiten is daarbij nauwelijks radioactieve straling vrijgekomen. Aan de telefoon nu onze correspondent Wouter Zwart. Hij is in het rampgebied in de buurt van Zendai. Dat zeiden we net al. Wouter, je zit een kilometer of dertig van Zendai. Hoe is het nu?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 vlak voordat die land bereikte als het ware een beetje is neergeslagen. Dus dat uiteindelijk daar de gevolgen van die vloedgolf heel erg meevielen. Maar goed, het is natuurlijk weer een nieuwe, hoe moet ik het zeggen, nieuwe waarschuwing nadat er dus inderdaad weer een, een, een zware naschok is geweest. Naschokken die wij ook de hele nacht hier weer gevoeld hebben. Dus ja, ik kan me voorstellen dat wij als, ja, laten we het toch maar zeggen, doorgewinterde journalisten al niet heel erg op ons gemak zijn, dat het voor de mensen hier die wonen in dit gebied en misschien in niet zulke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 om de bevolking gerust te stellen. I believe that people who have seen the image are very anxious about the situation. But according to the data that we were able to obtain, uh, we concluded, as we said earlier, that the container vessel has not been damaged. Het land heeft te maken met de grootste natuurramp in haar recente geschiedenis. Aan de kust hebben hulpdiensten 2000 lichamen gevonden. Het officiële dodental staat nog op 1600, maar de verwachting is dat er zeker 10.000 mensen zijn omgekomen. Buitenlandse hulpverleners en reddingwerkers komen inmiddels in Tokio aan, bijvoorbeeld uit Nieuw-Zeeland. We hebben een fantastische response van Japan in de vorm van hun uh, open social rescue teams um accepting the fact that this is a very difficult time uh, it is our honor to be here and to work alongside the, uh, teams here within Japan to provide assistance to those who have been affected. de schade is nog lang niet te overzien sommige bewoners van getroffen gebieden keren terug naar wat er over is van hun dorp words fail me because there's nothing here the things that are supposed to be here everything is gone in het noordoosten van Japan dreigen ook voedsel te korten. Toch zijn er in het zwaar getroffen gebied van Zendai de supermarkten ook alweer open gegaan. I was so stressed that I couldn't produce breast milk and I didn't know what else I could feed my baby. I was really worried that my baby would get dehydrated. I'm relieved that I finally I could buy for ja, deze mevrouw vertelt dat ze geen borstvoeding meer kon geven... en dat ze zich ergens zorgen maken over haar kinderen... omdat ze die niets meer te eten kon geven. De Japanse energiemaatschappij overweegt tijdelijk de stroom af te sluiten... om grote stroomstoringen te voorkomen. De Japanse centrale bank steekt omgerekend 131 miljard euro... in de Japanse economie om de zwaarste klappen op te vangen. De Bank of Japan zal het do best doen om de stabiliteit van de financiële markten te waarborgen en adequate liquiditeit te leveren. Wees gerust dat de centrale bank en de commerciële banken samenwerken to om genoeg cash te leveren. De nikkei index in Tokio beleefde vandaag haar eerste handelsdag sinds de aardbeving en staat momenteel op ruim 6% verlies. Tegenstanders van Gaddafi lijken niet bestand tegen de luchtaanvallen van het Libische leger. Strijd lijkt zich te concentreren rond de oliestad Brega. Veel andere steden zijn inmiddels heroverd, vertelt deze legerwoordvoerder. Nou, zowel de opstandelingen als Gaddafi's troepen zeggen Brega in handen te hebben. In Benghazi demonstreerden artsen tegen Gaddafi en voor een no-fly zone. Hij he, he is a dictator. He is doing heel very bad job. We are looking for those people in Europe, in the United States. They are talking. They are saying tomorrow after tomorrow. But every moment, every one second, there is mensen lot of people dying. Ook andere Arabische landen hebben een onrustig weekend achter de rug. In Bahrein lopen de demonstraties in het zakendistrict en bij de universiteit steeds verder uit de hand. in Jemen vielen een dode en tientallen gewonden... doordat veiligheidstroepen met scherp op de demonstranten schoten. De politie in Marokko sloeg een protest in Casablanca uit elkaar. Dan naar Amerika. Een van de woordvoerders van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is opgestapt. Philip Crowley kwam in opspraak door zijn kritiek op de strenge behandeling van Bradley Manning. De militair die hoofdverdachte is in de zaak rond Wikileaks. Rondlinker. Crowley heeft inmiddels een statement uitgegeven... en wat daarin opvalt is het ontbreken van excuses voor de uitspraken. Daaruit kun je afleiden dat hij er dus nog steeds achter staat. Sterker nog, hij schrijft dat zijn opmerkingen bedoeld waren... om te benadrukken dat handelen van veiligheidsdiensten... een directe impact heeft op Amerika's standing in de wereld. Philip Crowley noemde de beveiliging van Manning... belachelijk, contraproductief en dom. Zijn vervangen gaat vandaag al aan de slag. Zo snel en kennelijk ook zo makkelijk is hij dus te vervangen. Zijn uitlatingen waren vrijdag aan het licht gekomen. En na het weekend zou ongetwijfeld een barrage aan vragen zijn gekomen. En een ongeschreven wet in de voorlichting luidt dat als een woordvoerder zelf een nieuwsonderwerp wordt, het de hoogste tijd is om op te stappen. De Dalai Lama dient vandaag zijn ontslag in als politieke leider van Tibet. Hij blijft wel spiritueel leider. De Chinese overheersing van Tibet is een belangrijke reden voor zijn besluit... vertelt oud-correspondent Gary van Pinkster. De Dalai Lama is dus heel bang dat als hij doodgaat... dat dan na zijn dood China gaat zeggen van dit is de nieuwe Dalai Lama, dat het dan iemand wordt waar China heel erg achter staat... maar waar de Tibetaanse regering in ballingschap helemaal ja. niet achter staat... en dat die zelf er eentje gaan benoemen... en dat het dan heel onduidelijk wordt hoe dat dan verder moet. Ja. En dat wil die voorkomen. Politieke macht wordt overgedragen aan de gekozen premier van de regering in ballingschap. China wil bij het overlijden van de Dalai Lama op traditionele wijze op goed zoek gaan naar een opvolger. Het is dus zeker niet zo, tenminste ik zie daar helemaal geen tekenen voor... Dat als, er, eh, dat als er een democratisch gekozen leider zou komen... want die zou dan ook alleen door de Tibetanen in ballingschap gekozen worden... dat China dan zou zeggen, nou die erkennen we wel of die geven we meer gezag. Het Tibetaanse parlement buigt zich vandaag over het ontslagverzoek. Dan nog even naar de beurzen, zoals gezegd de eerste handelsdag in Tokio. Naar de aardbeving en het tsunami. De Nikkei verloor in de eerste 30 minuten 5 En staat momenteel al op ruim 6 verlies. Daarmee staat de beurs onder de 10.000 punten. En dat is dan weer het laatste punt sinds november. Afgelopen vrijdag sloten de beurzen in Europa ook al in de min. De Ajax in Amsterdam verloor bijna 1 De Amerikaanse beurzen eindigden wel in de plus. Zowel de Dow Jones um, als de Nikkei wonnen vrijdag een half procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl, slash Radio 1. Daar vindt u de podcast. NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Of je een beetje wel opschieten. Ja. 15 minuten over 6 is het. Zangeres Lady Gaga zet zich in voor de slachtoffers in Japan. Ze zou zelf al 16 miljoen dollar hebben gedoneerd. En via Twitter liet ze weten een armband te hebben ontworpen. De opbrengst gaat naar de hulporganisaties in Japan. Op het witte armbandje staat de boodschap Bid voor Japan. In het Engels en het Japans. Pans. En het kost 5 dollar. Wat wil deze vrouw nou? Hè? Vraag je je af. Ze wil niet zoenen, ze wil niet aangeraakt worden. Ze wil helemaal niks. Lady Gaga met Alejandro. Bijna tien voor half zeven. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Bij Greenpeace in Amsterdam worden de situaties... bij de kerncentrales in, in Japan nou letterlijk in de gaten gehouden. Slaggever Mark Hamer ging langs op het kantoor van de milieuorganisatie. Ik Teuling van Greenpeace houdt alles in de gaten wat er gebeurt. Wat is de indruk op dit moment? Uh, nou, wij maken ons ernstig zorgen over wat er met die uh, reactor nu aan het gebeuren is. Uh, er is heel weinig informatie beschikbaar. Uh, wij moeten het ook doen met de, met de kleine beetje informatie die van de autoriteiten loskomen. En we proberen alle geruchten die er ronden doen, proberen we te verifiëren. Nou, nou zitten we hier in Amsterdam op jullie kantoor. Mensen achter computers die de boel in de gaten houden. Oh, shit. Maar wat kunnen jullie nu doen? Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, nauw contact met onze collega's in Japan. En wat wij op dit moment vooral doen is uh, informatie verzamelen, checken, doorspelen naar journalisten, onze expertise inzetten. We hebben een aantal uh, stralingsdeskundigen bij Greenpeace werken. We hebben een aantal uh, contact met een aantal kernreactordeskundigen. En uh, nou ja, we proberen al onze expertise in te zetten om uh, uh, te helpen waar we kunnen. Zijn jullie ook van plan om mensen die kant op te sturen? Uh, wij zijn erover aan het nadenken. We zijn bezig met, uh, met de afwegingen of we dat gaan doen of niet. En welk, wat voor zin zou dat kunnen hebben? Nou, op dit moment niet zoveel, omdat je uh, toch niet bij de reactor kan komen. En uh, de situatie waarschijnlijk ook veel te gevaarlijk is om daar, om daar dicht in de buurt te komen. Maar wat wij in een later stadium zeker kunnen doen, is onafhankelijke uh, uh, checks doen van uh, uh, metingen van stralingen. Dus de, de autoriteiten zullen zeker dingen gaan meten en, en erover berichten. Maar wij kunnen als onafhankelijke organisatie, kunnen wij nou ja, als mensen zich ergens zorgen over maken, kunnen we daarheen metingen verrichten. Kunnen we kijken of wij een onafhankelijke... Berichtgeving over de gevolgen van uh, dat drama in die kerncentrale kunnen uh, opzetten. Je zegt onafhankelijke organisatie, maar jullie zijn niet voor kernenergie. Nee, wij zijn uh, zeker geen organisatie die voor kernenergie is. Wij vinden dat er genoeg schone alternatieven zijn om energie op een andere manier op te wekken. En, uh, maar is dan dit het bewijs van, zie je wel, hoe gevaarlijk het is? Nou ja, dit laat zeker zien dat kernenergie dat dat uh, hele grote risico's met zich meebrengt. Uh, de echte conclusies, daarvoor zullen we echt even moeten afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. Uh, of het uh, nog erger wordt of dat uh, we, het blijft bij hoe het nu is. En we wachten ook echt op berichtgeving over wat er nou precies voor radioactieve materialen geloosd zijn. Maar uh, dit zal zeker de discussie over kernenergie in de wereld op zijn kop zetten. Kunnen we al spreken echt van een nucleaire ramp? Um, ja, dat, dat vind ik nog heel lastig om te zeggen, omdat er gewoon echt nog heel veel informatie mist. Het is wel het ernstigste ongeluk in een, in een kerncentrale sinds een uh, hele lange tijd. En, uh, maar het is ook een hele ernstige situatie met een hele heftige aardbeving. Hoe to operate and maybe how to get you or not to Japan en deze dingen ja? Yeah? Oké, okay, Sean, thank you so much. Yeah, bye stralingsdeskundige Ike Teuling van Greenpeace hoort u onder andere. En wij gaan daar, Joris van der Kerkhof. Want die is op een belangrijke plek. Die is in Petten bij de kerncentrale daar. Ja, Joris, er zijn zoveel vragen hè, over Japan. Zeker ook na de tweede explosie vannacht um, in de reactor bij Fukushima. Jij gaat antwoorden halen, hè? Bij Ronald Schram ga ik die halen. En bij Fokker Dreisma. Maar de ene stralingsdeskundige hier in Petten en de ander die weet alles van de, van de installaties uh, waar, het, uh, waar het om gaat. Alle installaties in de wereld. Op een of andere manier zijn die installaties met elkaar verbonden ook. Is de informatie die uit de installaties komen... die komt op één centrale plek in Londen bij elkaar. En daar hebben ze hier in Petten ook uh, redelijk snel weer contact mee... dat ze kunnen zien wat er daar dan allemaal gebeurt. Ja, je hoort vaak zeggen, nou dat is in dit geval ook weer van... er is wel wat gebeurd, maar uh, feitelijk uh, is er uh, voor de volksgezondheid... niet zo heel veel aan de hand, Nou, daar zal die stralingsdeskundige dan, dan antwoord op kunnen geven. En waar je dan natuurlijk ook je bij moet afvragen, van wat is de, de achtergrond van, van deze stralingsdeskundige, wat is de achtergrond van degene die gaat praten over de, de, de kernreactoren. Ieder heeft, zo hoor je ook de afgelopen dagen natuurlijk ook zijn eigen belangen en zijn eigen inschatting over hoe, hoe dingen gaan. Hoe gevaarlijk het is of hoe gevaarlijk het uh, niet is. Het zijn nu de heren, in dit geval heren uh, van, uh, van hier in Petten... die onderzoek doen uh, naar al dit soort zaken, die, uh, die, die erover spreken. Dat gaan ze de komende uren doen in het, uh, in het Radio 1 Genaal. In het gebied, in de Duinen, aan de zee waar geen breuklijn ligt, waar geen tsunami eh, kan komen... Eh, zoals we tot nu toe altijd maar eh, vanuit zijn gegaan. Maar waar ook naast eh, de reactor eh, die hier staat... ook eh, twee, in dit geval die ik eh, kan zien, twee windmolens eh, staan... waarvan er eentje niet aan het draaien is, een kleintje... en een ander heel langzaam eh, zijn bochten aan het maken is... over de duin heen, waar de meer we ook wel te horen zijn, maar nog, maar nog niet te zien zijn. Bij de brandweer hier, achter de slagbomen, eh, daar moet ik zo het hoekje om. En daarachter eh, is, moet dan de plek zijn waar Ronald Schram en Fokker Druisma... uiteindelijk hun eh, antwoorden gaan geven op de vragen van mij, op de vragen van jullie... en op de vragen van de mensen eh, die eh, op eh, allerlei manieren bij de NOS binnen gaan komen. Dankjewel, uh, Joris. Ja, en mocht u inderdaad vragen hebben als luisteraar... dan uh, kunt u zich melden op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. En wij gaan proberen, in ieder geval Joris gaat proberen... vanochtend die vragen voor u te beantwoorden. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Beginnen we maar bij het voetbal. In de strijd om de landstitel heeft koploper PSV de spanning verhoogd. De ploeg van Fred Rutte liet twee dure punten liggen bij NEC. Het werd daar 2-2. Na afloop zag Rutte veel woede in de kleedkamer van PSV. Dat is eigenlijk een natuurlijke reactie van, uh, van sporters. Uh, als, je, als je het gevoel hebt dat je de wedstrijd uh, in handen hebt en dat je, dat je de drie punten binnen kunt, kunt varen. En als je dan op de, in de laatste minuut, uh, ja, ik, ik vind namelijk dat we dat aan onszelf hebben te weten dat we de, deze twee punten verliezen. FC Twente en Ajax profiteren van het puntenverlies van PSV. De koploper heeft nu nog maar één punt voorsprong op Twente. Invaller Olayon bezorgde Twente de 2-1 overwinning op VVV. En ook Ajax had geen gemakkelijke middag. De ploeg van Frank de Boer wist uiteindelijk wel met 3-1 te winnen van Willem II. Ajax leek aanvallig Mounir El Handoui te missen. Hij werd door de trainer uit de selectie gezet. Frank de Boer vindt dat Ajax nog wel genoeg scorend vermogen heeft. Ik, uh, ik denk dat wij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 Feyenoord heeft de smaak te pakken. Tegen NAC boekten de Rotterdammers alweer een overwinning. De derde op rij. Sp Feyenoord speelde met rouwbanden om vanwege de slachtoffers in Japan. Het initiatief daarvoor kwam van Feyenoordspeler Rio Ryo Miyashi, vertelde trainer Mario Been. Hij kwam ons toe van ik wil graag uh, mijn medeleven betonen aan, aan Japan door middel van een rouwband te spreiden. Nou dat mag niet als hij dat alleen doet. Dus dat hebben we toen als team gedaan en uh, ja, zo proberen we hem een, een hart onder de riem te steken. En in ieder geval uh, te laten zien aan de hele wereld dat wij uh, meedenken in dit soort situaties. En ook de spelers van VVV trouwens speelden met rouwbanden. Het Poolse avontuur van voetbaltrainer Theo Bos is van korte duur geweest. Ballonia Warschau maakte bekend dat de Nederlandse oefenmeester is ontslagen... vanwege de slechte resultaten in de competitie. Bos was pas twee maanden in dienst. En ook assistent Mark van Hintem en algemeen directeur Jan de Zeeuw zijn aan de kant gezet. Voor het eerst in 19 jaar heeft Nederland weer een medaille gewonnen op de WK Short Track. Vrouwenaflossingsploeg pakte naar een spectaculaire race het zilver... achter de oppermachtige ploeg van China. Anita van Doorn over de stap die de Nederlandse ploeg heeft gemaakt. Ik denk dat Nederland heeft laten zien uh, ja, dat we weer met de wereldtop mee kunnen. En dat we eigenlijk dus nu, heel raar om te zeggen, dat we gewoon wereldtop zijn. En, uh, ja, ik denk dat we dit met Jeroen gewoon uh, verder door moeten zetten. En ja, de mannen horen hier ook gewoon op het podium. En door wat pech is dat jammer genoeg niet gelukt. Het was het mooist geweest als we gewoon een dubbelslag hadden gehad. En Jeroen is de bondscoach. Jeroen Otter, de mannenaflossingsploeg, ook onder leiding trouwens, van Diezelfde Otter, viel buiten de prijzen na een val van Shinky Knecht. Met 13 medailles op de weken afstanden in Insel... hebben de Nederlandse schaatsers het seizoen afgesloten. In Zuid-Duitsland pakten Irene Wust en Bob de Jong beide twee keer goud. Gisteren kwamen er drie medailles bij. Jan Smekens pakte brons op de 500 meter. Na de eerste race ging hij nog aan de leiding. Maar in de tweede 500 was Kyu-Yuk-Lee veel te snel. Deze Zuid-Koreaan was onbereikbaar door een tijd van 34-32. Smekens moest alles uit de kast halen om nog een medaille te pakken. Ja, best wel lastig uh, rit voor mij, wat echt uh, asociaal had gereden. En, uh, dan weet je dat je een PR moet rijden om, uh, om op het podium te komen. Dat uh, was best echt een goede rit voor mij. En, uh, elk jaar weer tegen mezelf, gezegd kom op, verbeteren, verbeteren. Net zolang dat je zelf daar hoort en dat daar ook het niveau voor hebt. En nu sta ik op het podium, dat, uh, ja, dat is wel echt een onbeschrijfelijk goed gevoel. Bij de vrouwen greep Annette Gerritsen net naast de medaille op de 500 meter. Na de eerste race stond ze nog wel derde, maar die positie wist ze niet vast te houden. Jenny Wolf uit Duitsland werd wereldkampioen. De Nederlandse achtervolgingsploeg werd bij de vrouwen tweede. En de mannen eindigden als derde. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half zeven door wat meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. In de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw een explosie geweest. Volgens de Japanse TV was het een waterstofexplosie in een reactor. Er zou nauwelijks radioactief materiaal zijn vrijgekomen. Het metalen omhulsel van de reactor is nog heel. Zaterdag was er een soortgelijke explosie. In de Japanse kustregio Miyagi zijn 2000 lichamen gevonden. Het zijn slachtoffers van de aardbeving en het tsunami. Het kustgebied werd vannacht opgeschrikt door een zware naschok werd opnieuw gewaarschuwd voor een vloedgolf, maar die bleef uit. De Japanse centrale bank pompt 131 miljard euro in de economie. Veel bedrijven liggen stil, waaronder de 12 fabrieken van Toyota. De Nikkei-index daalde na opening van de beurs met 5%. En in Libië rukken de troepen van kolonel Gaddafi verder op naar het oosten. Ze zeggen dat ze gisteren de stad Brega hebben heroverd op de opstandelingen. Maar die spreken dat tegen. Duidelijk is wel dat Gaddafi steeds dichter bij Benghazi komt... waar de opstandelingen hun machtsbasis hebben. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten van het land valt er lichte regen. De temperatuur ligt rond 8 graden en het is nevelig met zeer lokaal ook mist.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 Morgen wordt een droge dag met in het noorden wolken en in het zuiden meer zon. Dit zorgt voor grote temperatuurverschillen, want op de Wadden wordt het niet warmer dan een graad of 10. En in Limburg wordt het 16, misschien wel 17 graden. Ook woensdag wordt een droge dag met wat zon en hoge temperaturen. Later in de week neemt de kans op regen weer wat toe. AMW Verkeersinformatie met 35 kilometer aan files verdeeld over 13 meldingen. De meeste files staan op de gebruikelijke plaatsen richting de grote steden in de Randstad. Wel is het een waarschuwing, want in de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant komt plaatselijk zeer dichte mist voor. Dat betekent dus soms zicht minder dan 50 meter. Bij Rotterdam loopt het vast op de A4 Hoogvliet Vlaardingen. Tussen het knooppunt Benelux en de Benelux-tunnel staat 2 kilometer file. Er ligt een oliespoor in de rechterbuis van de Benelux-tunnel... en die is daarom ook afgesloten. Dan de langste file van dit moment. Dat is de dagelijkse file op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Avenhoorn en Purmerend, 4 kilometer. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis...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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal Ja, dan maar weer naar Japan. Voor Tokio is het de eerste werkdag na de aardbeving en tsunami van afgelopen vrijdag. De Nederlandse Bas van Halder werkt bij een advocatenkantoor in het centrum van Tokio. Goedemiddag, meneer Van Halder, voor u. Ja, goedemiddag. Bent u weer uh, gewoon naar het werk gegaan, voor zover dat mogelijk is? Ja, ik ben vanochtend gewoon naar het werk gegaan. Uh, ...en rond het middag uh, u weer uh, gewoon teruggegaan. Ja. Gold dat voor al uw collega's, uw Japanse collega's ook? Nee, de uh, Japanse secre secretaresse die, uh, die is op kantoor gebleven. Aha. Okay. Maar die gaat waarschijnlijk wel wat eerder naar huis. Goed. En uh, wat betekent dat dat zij op kantoor is gebleven? Zijn de Japanners, uh, hebben hun hoofd niet bij het werk... Uh, nou, die hebben juist wel een hoofd bij het werk, <laughs> maar niet zo bij, uh, bij wat er uh, verder nog gebeurt, bij wat, uh, de, de aardbevingen en uh, uh, die nucleaire centrales. Dus die, die hebben gewoon vertrouwen in dat het wel goed komt en vertrouwen in het gebouw waarin ze zitten. Uh, ik had net iets meer vertrouwen in het, mijn uh, appartementengebouw dan in het uh, kantoorgebouw. Nu dacht ik ga lekker naar huis. Ja. ja. En de overheid verplicht die mensen niet gewoon om thuis te blijven, want er is ook nog zoiets, um, begrijpen wij, in Japan gaande rond het um, energietekort, hè? Ja, uh, nee, dat, wat ik begrepen heb is dat er geen verbod is om, uh, om te werken. Uh, en het energietekort dat zal niet uh, slaan op Tokio Centraal, maar... maar meer om de omliggende gedeeltes. Het is juist zo dat uh, de gebieden waarin kantoorcomplexen liggen of uh, regeringsgebouwen, dat die nog juist uh, van stroom worden voorzien. Oké. Okay. Nou zijn er deskundigen die inschatten dat Tokio binnen 48 uur door een aardbeving wordt getroffen. Um, en Dat ligt dan rond de 70 procent, die, die inschatting. Bent u, bent u daar bang voor? Merkt u om u heen dat mensen daar bang voor zijn? Um, ik merk het niet heel erg. Uh, en... Volgens mij, wat ik heb gehoord, ik heb niet gehoord dat het echt alleen in Tokio zag, maar uh, meer in het algemeen dat er, een, uh, dat er nog een aardbeving zou komen. Mm -hmm. Vanochtend was er een aardbeving van 6.4 op de schaalverrichter. Uh, dat is dan ongeveer 3 op de schaalverrichter in Tokio. Dus die viel wel mee. Uh, maar ik merk niet echt dat, dat, er, dat, dat wij... Uh, ja, angst op wordt vooruit hm. Hoe beïnvloedt het het dagelijks leven? Onze correspondent uit het rampgebied meldt dat daar enorme rijen staan voor supermarkten. Alle mensen aan het hamsteren zijn. Gebeurt dat bijvoorbeeld ook in Tokio? Ja, er wordt hier wel enorm gehamsterd. Uh, ik kwam gisteren nog in een supermarkt waar bijna alle levensproducten uh, met een lange houdbaarheidsdatum... die niet in de koelkast hoeven, uh, verdwenen waren. Uh, en dat geldt ook voor alle supermarkten die ik tot nu toe gezien heb op zaterdag en zondag. Um, maar er staan geen lange rijen, uh, uh, ik wil er werken geen vechtpartijen uit of zo. Hmm. U, u... Ja, de Japanners zijn sowieso een heel rustig volk, dus dat, uh, die, uh, dat gaat allemaal wel heel goed. Ja, en u is zelf ook ingeslagen? Ja, uiteraard. Ja, als, als, als er toch iets gebeurt, dan, uh, dan heb je toch liever wat uh, extra voedsel en drank in huis. Ja, en, en uh, hoe zit het met de angst voor um, die andere crisis, namelijk een nucleaire crisis? Wij krijgen het bericht binnen dat er een tweede explosie is geweest in de reactor van Fukushima. Er zijn natuurlijk ja. verschillende plekken waar problemen zijn met kerncentrales. Hoe beleeft u dat? Ja, ik vind, ik, het is geen prettig vooruitzicht. Uh, als er iets misgaat... Dan heb ik het idee dat de komende twee, drie dagen de wind of in ieder geval gunst, gunstig staat voor Tokio. Hmm. Dus dat we er dan nog niet zoveel last van hebben. Maar um, als het misgaat, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik ook meteen in het landhuis zou zijn. Ja, is dat eigenlijk uw grootste angst? Dat, dat dat mis zou kunnen gaan? Nou, het is een gecombineerde angst voor de aardbeving en voor, die, uh, en voor uh, wat er mis kan gaan bij die okay. nucleaire Voorlopig blijft u dus nog, meneer Van Halder. Dus vandaag in ieder geval wel. Oké, okay, nou, um, mocht u vertrekken, laat het ons dan even weten. En uh, veel sterkte en succes in Tokio. Ja. Een Nederlander Bas van Haldig werkt bij een advocatenkantoor in het centrum van Tokio. Ja, en ook de buurlanden van Japan maken zich zorgen over de explosies... bij de kerncentrale van Fukushima. Ze leven ook wel mee met de Japanners, zo ook Rusland. Toen het nog onderdeel was van de Sovjet-Unie... kreeg het in 1986 natuurlijk zelf te maken met de eigen nucleaire ramp, die van Tsjernobyl. Kiesa Hekster in Moskou. Kiesa, zijn de Russen bang dat nucleaire straling uit Japan ook Rusland zal bereiken? Nou, ze nemen in ieder geval het zekere voor het onzekere. Ze houden het allemaal heel goed in de gaten. Dat betekent dat er een permanente monitoring is... in het verre oosten van Rusland dat grenst aan Japan. En inderdaad, iedereen hier die herinnert zich nog... Tsjernobyl natuurlijk, volgende maand is dat 25 jaar geleden. Veel discussie in de Russische media ook... over de mogelijke gevolgen voor Rusland van die ramp in Japan. De meeste kerngeleerden zijn het er wel over eens dat er vermoedelijk heel weinig tot geen gevolgen zijn uh, voor Rusland. Het is niet te vergelijken met wat er in Tsjernobyl gebeurd is, zeggen ze. En zelfs in het allersomberste scenario gaat dat niet uh, tot een ramp leiden... met dat, uh, dat soort gevolgen van toen. Maar toch zijn er op uh, de Korillen, dat is een eilandengroep tussen Japan en uh, Rusland in... daar zijn vrijdag uh, 11.000 mensen geëvacueerd, ook uit voorzorg voor de tsunami... die ook uh, dat Russische deel uh, zou gaan treffen... Verder leven mensen hier erg mee. Veel kaarsjes, boodschappen bij de Japanse ambassade in Moskou. Allemaal voor hun uh, buren, de Japanners. Oké, okay, nou zijn er veel landen die hulp aanbieden. Inmiddels ook uh, uh, mensen sturen. Wat doet Rusland? Nou, Rusland was uh, ook een van de eerste die hulp aanboden uit, uh, uit hun land. Er zijn inmiddels schepen onderweg met uh, vloeibaar gas. Vanuit Zachalen in het verre oosten van Rusland... Uh, er zijn allerlei centrales die dat uh, gas verschepen. Japan is sowieso de grootste afnemer van dat uh, vloeibare gas in de wereld. Dus er is al heel veel verkeer uh, tussen de landen over zee. En de Russische premier nee, Poetin heeft laten weten dat als de Japanners meer energie nodig hebben... en dat gaan ze natuurlijk uh, hebben de komende tijd... ...dat hij aan die vraag wil gaan uh, voldoen. De Rus, uh, regering onderzoekt ook of het mogelijk is om meer kolen richting Japan te krijgen. Dus uh, dat is de energiehulp die Rusland biedt. En Verder zijn er ook vliegtuigen met hulpgoederen, met reddingswerkers onderweg... ...die de komende weken in Japan aan de slag uh, gaan... En wat die hulp toch wel een beetje bijzonder maakt... is uh, die ruzie die er is tussen Japan en Rusland over die Corillen-eilanden. Ik uh, had het er net al even over. Dat is een eilandengroep vlakbij Japan... die Rusland in de Tweede Wereldoorlog bezet heeft. Niet meer terug wil geven aan Japan. En officieel zijn Japan en Rusland zelfs nog in oorlog over die gebieden. Want ze hebben nooit de vrede getekend. En juist de afgelopen maanden liep die ruzie uh, weer hoog op... toen president uh, met Vedef de eilanden bezocht. En Japan woedend reageerde... Dat is nu de dus zeefjes aan de kant gezet. En voorlopig alleen maar uh, aardige en bemoedigende woorden over en weer tussen de buren. Kiesje Hekster vanuit Moskou. En Wij gaan weer naar Joris van der Kerkhof. We gaven het al aan. Die is vanochtend de hele ochtend bij de ECN. Het Energieonderzoekcentrum Nederland in Petten bij de kerncentrale daar. Um... Om vragen te beantwoorden, beantwoord te krijgen over Japan en de energiecrisis, de nucleaire crisis die daar gaande is. Joost, wij krijgen vragen binnen van luisteraars. Um, en een vraag die ons eigenlijk ook wel bezighoudt: Wat gebeurt er met mensen die in kerncentrales werken om te koelen? Zijn zij ten dode opgeschreven? Vaart, uh, vraagt Geertje Tuinema. Heb jij er antwoord op? Nou, Fokker Dreisma heeft daar uh, antwoord op. Hij is stralingsdeskundige, uh, werkt hier in Petten, samen aan tafel hier met, uh, met Ronald Schram ook, die uh, veel van de installaties, uh, de nucleaire installaties weet. Meneer Dreisma, als je daar nu, hè, zoals vannacht rond een uur of uh, het drie Japanse tijd, uh, uh, daar in die uh, centrale hebt gezeten, die ontploffing is daar, ben je dan ten dode opgeschreven? Nou, dat in eerste instantie niet. De, waar het om gaat uiteindelijk zijn de stralingsniveaus. Uh, ik heb nu geen informatie hoe hoog die stralingsniveaus zijn... maar wat ik begrepen heb is dat het primaire systeem... dus waar alles, het belangrijke van de reactor in zit, nog intact is. En dat betekent dat de stralingsniveaus beperkt zullen zijn. Ze zullen niet optimaal zijn uiteraard. En dat er ook geen verspreiding van radioactieve stoffen heeft gekomen. Dus deze mensen hebben niet zodanige doses opgelopen... dat ze ten doden zijn opgeschreven. Ja. Nou, nou, ze zei net al van het afgelopen weekend hè, dat jullie op feestjes uh, um, vastgehoord zullen hebben van, dat het voornamelijk om angst gaat. Toen zei: Jullie op feestjes, feestjes, helemaal geen tijd voor gehad, voor feestjes. We zijn hier alleen maar druk mee bezig geweest. Antwoorden, uh, vragen beantwoorden over angst uh, bijvoorbeeld. Dat is toch op dit moment het belangrijkste. Ik denk dat mensen bang zijn uh, over wat er allemaal kan gaan gebeuren. En u bent dan sussend bezig? Nou, ik, ik, wij zijn voornamelijk bezig het afgelopen weekend om uh, duiding te geven over die informatie. Feitelijke informatie, om die goed uh, vast te stellen, om die te duiden. En uh, ik denk dat wij niet proberen om daar sissend uh, uh, dat te doen. Maar gewoon feitelijk en om te kijken hoe de maatregelen die in Japan zijn, of wij die kunnen snappen. En dat is eigenlijk wat we het, uh, het afgelopen weekend uh, gedaan hebben. Ja, nou, de maatregelen, die, zoals die vannacht zijn uh, gezegd, ook weer van ja... Het is allemaal wel erg wat er, uh, wat er gebeurt, dus ook die ontploffing van vannacht, maar maak je over de straling uh, uh, geen zorgen. Ik <laughs> denk: nee, straling, dan moet ik bij u zijn. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat snapt u dan ook dat ze dat zeggen? Nou, het, het bijzondere van, van straling is eigenlijk dat de mensen de straling en de eventuele radioactieve stoffen die vrijkomen uit de reactor als, als veel gevaarlijker ervaren dan wat we dagelijks al uh, van moeder natuur meemaken. De wereld om ons heen zit vol met radioactieve stoffen. Er komt ja. de kosmische straling van de zon uit het heelal. Ja. Of, of hoe dit gesprek gevoerd wordt met dit mobiele apparaat wat hier op mijn ja, schouder hangt, dat, dat, waar de dat, microfoon is, aan zit. Dat is wel een ander type straling. We praten hier over straling dat die afkomstig is van radioactieve stoffen, maar ook van röntgentoestellen. En we praten over ioniserende straling. En de straling van de uw zendapparatuur is een vorm van elektromagnetische straling. En daarvan zijn de laatste zaken over gezondheidseffecten ook nog niet gezegd. Daar zit ook onzekerheid in. Bij de ioniserende straling is het zo dat je rekening moet houden met bestraling. Je staat in de buurt van een stralingsbron. En met besmetting. En dat wil zeggen dat de radioactiviteit verspreidt. Maar besmetting is op geen enkele wijze te vergelijken als besmetting met een virus. Dus wat ik gisteravond in het 8-uur-journaal hoorde: werd gesuggereerd dat als je besmet bent, je een, een of andere stralingsziekte onder de leden zou kunnen krijgen. Dat is pertinent niet het geval. Besmetting wil eigenlijk zeggen dat je als het ware viezigheid, spetters op je kleding of op je huid hebt gekregen. Of stof. En die stof kun je ook inademen. En dat is iets wat we pertinent willen voorkomen. Want als er activiteit in je huis zit, kun je geen maatregelen meer nemen. Dank u wel. Tot zover. Mocht u nog vragen hebben over de problemen met de kerncentrales in Japan. dan kunt u die stellen via NOS Radio 1. En Joris gaat dan met zijn deskundige aan de slag om die vragen te beantwoorden vanochtend. Ook de Japanse beurs ontkomt niet aan de gevolgen van het natuurgeweld. Eerste verkeersinformatie bij de AWB. Dennis mooi. Een hele goede morgen, Marcel. Er staat nu 50 kilometer aan files. Dat is in ieder geval vrij normaal voor dit tijdstip op een maandagochtend. Er zijn wel een paar bijzonderheden al. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Eveningen en Nieuwegein... staat 6 kilometer door een ongeluk. De rijstok is dicht. En bij Rotterdam ligt er een oliespoor op de A4... vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen. En daarom is de rechter tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat levert op op de A4 voor de benelux tunnel. Twee kilometer richting Vlaardingen. En op de A15 in de richting van Europoort... staat tussen Rotterdam-Scharloos en Spijkenissen... zeven kilometer. Ik uh, vergeet bijna de mist. Ja. Want in dat dacht ik al. Wil ik nou vragen, Dennis. In het noordwesten, midden en zuiden van het land... komt plaatselijk zeer dichte mist voor. En zeer dichte mist betekent soms zicht... minder dan vijftig meter. Daar heb je dus echt last van uh, bij ja. het rijden. Uh, wat verwacht je voor het hoogtepunt half uh, negen? Nou, iedereen is weer terug van vakantie. Ja, dus we is. verwachten een normale ochtendspits en voor een maandagochtend in dit jaargetijde betekent dat rond half negen zo'n 230 kilometer aan files. Dennis mooi bij de ANWW. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. We blijven nog even bij Japan, want uh, we spraken er eerder vanochtend al eventjes over. De Nikkei-index in Japan opende flink lager naar de aardbeving. Wij hebben in de studio economie-redacteur Merel Stikkeloerem. Die houdt uh, het allemaal in de gaten. De stand van de beurs in Japan en de rest. Hoe staat de Japanse beurs er nu voor, Merel? Uh, op dit moment 6% lager. Uh, de Nikkei is onder de 10.000 punten gezakt, dat is het laagste niveau sinds november van vorig jaar. En als je dan kijkt naar de aandelen, uh, dan zie je dat met name autoproducenten die moeten fors inleveren. Want het getroffen gebied is een belangrijke uh, productieregio voor auto's en ook de toeleveranciers. Je ziet Toyota, Nissan, Hyundai, uh, Honda. Uh, zo'n 8% lager staan. Verzekeraars natuurlijk gaan fors lager. Maar ook um, de eigenaar van die raffinaderij bij Tokio. Je weet nog wel die beelden van die, die grote brand. Ja. Uh, 26% zo. lager, dus dat gaat wel heel erg uh, fors. Uh, maar je ziet ook hele grote stijgers bouwbedrijven stijgen ja. 20 tot 40 procent. Want ja, die moeten natuurlijk de boel uh, straks weer op gaan bouwen. Dus voor hun is het eigenlijk, um, hoe cru ook, uh, goed. Um, en daar uh, spelen beleggers op in, die kopen ja, die aandelen... en denken, ja. kijk, dat gaat geld opbrengen ja, later. Ja, ja. inderdaad. Uh, dus uh, ja, wisselend, maar over het algemeen natuurlijk fors lager. Ja, maar dan valt die 6 procent dus eigenlijk nog mee. Ja, nou ja, het is toch wel een hele forse een daling klap, hoor. Maar... Ja, ja. Ja, ja, ja, Het is wel echt een heel fors. Ja. Ja. Dan over de totale schade. Is daar iets over te zeggen? Er is al een inschatting gemaakt van een bedrijf... dat de schade berekent naar, na natuurrampen. Die schat in dat het zo'n 11 tot 25 miljard euro kost, deze uh, ramp... Ter vergelijking, de aardbeving uh, bij Kobe in 1995 kostte ruim 100 miljard euro. Dus dat is toch nog wel uh, fors meer. Het gebied is ook veel land dat nu getroffen is, is veel landelijker dan bij Kobe. Daar zat heel veel industrie. Um, al heb je natuurlijk nu weer wel de auto-industrie, waar ik het net al uh, over had. Maar over het algemeen lijkt de schade dus wel uh, wat kleiner dan bij Kobe. Hmm. Wat doet Japan, de Japanse overheid... om uh, de samenleving, de economie stabiel te houden? Want ik kan me voorstellen dat dit... het heeft natuurlijk op de korte termijn een grote impact. Op de lange termijn heeft het effecten. Wat kan Japan doen? Ja, nou op korte termijn, de centrale bank die stopt veel geld in de economie. Waarom doen ze dat? Uh, nou, dat is om te zorgen dat de banken uh, genoeg geld uit kunnen le blijven lenen. Uh, dus dat de rentetarieven niet te hard uh, gaan stijgen, omdat nou ja, banken terughoudend zullen zijn uh, met het uitlenen van geld. Omdat ze denken, krijg ik het wel terug. De Japanse centrale bank stopt dus daar veel geld in, zodat die tarieven uh, op orde blijven. Want er is natuurlijk veel geld nodig de komende tijd om alles weer weer op te bouwen. Dat is op korte termijn. Um, op langere termijn moet de overheid natuurlijk veel geld uitgeven om alles weer op te bouwen. Um, bij Kobe werd er al, ja, ter vergelijking, 26 miljard uitgegeven door de overheid. Dat wordt nu ook wel als richtlijn uh, gezien. Probleem is alleen wel dat Japan inmiddels een hele forse overheidsschuld heeft. Twee keer uh, het bruto nationaal product, dus zeg maar, twee keer wat er, uh, uh, twee keer de economische output in een jaar. Dus de financiële markten maken zich wel grote zorgen over hoe ze dat moeten gaan financieren. En ook de kredietwaardigheid van Japan, ja, die staat natuurlijk wel nog meer op losse schroeven. En dat zal waarschijnlijk resulteren in hogere rentes die Japan zou moeten betalen. Nou, dan is Japan een groot olieverbruiker. En nu die kerncentrales dan ook nog uit gaan vallen, zullen ze nog meer gaan verbruiken. Heeft dit gevolg voor de olieprijs? Nou, in eerste instantie zie je dat die daalt. De olieprijs is oh. weer gedaald tot onder de 100 dollar per vat. En um, dat komt eigenlijk omdat uh, de verwachting in eerste instantie is... dat er minder vraag naar olie is. Omdat je natuurlijk ja, je hebt minder auto's rijden, minder vliegtuigen, et cetera. Mm. Uh, uh, maar op lange termijn inderdaad, omdat die die, als die kernreactoren stil blijven uh, liggen... dan moet Japan op een andere manier uh, energie gaan produceren. Dus dan heb je juist weer een verwachte stijging. Van Want dat de hoor je nu ook al, hè, Merel, dat er een energietekort dreigt te ontstaan in Japan. Dat kan natuurlijk van invloed zijn op de economie. Ja, zeker. Dan, ja, dan komt natuurlijk alles, uh, ja, je ziet nu al dat er heel veel stil komen te liggen. En ja, de vraag is natuurlijk hoe lang dat gaat duren. Goed. dank je wel. En praat ons bij als uh, er beweging is, bijvoorbeeld in Nederland... Hè, na negen als de AIX opent. Veel aandacht voor Japan, natuurlijk, deze uitzending. Maar ook voor lokale rampspoed, zoals in arnhem Houden inwoners, samen met de kerk een inzamelingsactie... voor de familie van de drie Zeeuwse vissers... die vorige week vermist raakten voor de kust van Frankrijk. Op 1 maart, kapstijzen, s'avonds later, granale kotter... waar de drie aan boord werkten. Visser Cas was die avond ook in de buurt. Hij schoot te hulp nadat hij de noodsignalen van de kotter had ontvangen. We waren er 10 uh, mijl vandaan. En uh, dat is op zee gezien, is dat uh, een vrij korte afstand. En we zijn uh, eigenlijk als eerste op de plaats uh, van, het, uh, van de ramp aangekomen. We hebben gewoon op dat moment ook gewoon gedaan wat we konden. bleek achteraf niet, uh, ja, achteraf bleek het, uh, niet zinvol te wezen, maar daar ja. praat je dan op dat moment niet over. Dus is Arnhemuiden een kleine gemeenschap, een echte gemeenschap. Want u kende deze jongens ook allemaal, hè? Ja, dat klopt. Uh, we kennen deze jongens eigenlijk uh, van kinds af in. Ze waren ontzettend geassocieerd met de visserij. Uh, hun vader was uh, palingvisser. Ze komen niet uit uh, echt een vissersgeslacht. Maar goed, het was een palingvisser. Dus het heeft ook alles te maken met water natuurlijk. En uh, de ene, de oudste, die was uh, ongeveer uh, een aantal jaren uh, werkzaam hier uh, op de vloot. En zijn vorig jaar uh, voor zichzelf begonnen. En uh, waren ontzettend enthousiaste, uh, leuke, meelevende en ook ja, actieve mensen. Uh, het waren gewoon leuke jongens serieuze mensen, hardwerkende vissers. En wat doet er dan met zo'n gemeenschap, op het moment dat zo'n bericht komt? Er nou, slaat in als een, uh, als een mokerslag. Uh, iedereen, uh, het was gewoon stil in het dorp de andere dag. Iedereen zat in spanning, hoe is het nou eigenlijk precies gegaan? Zouden ze nog gevonden kunnen worden? Leven ze nog? Zitten ze nog in de romp van het schip? Een berg met vraagtekens. En, uh, ja, iedereen leeft daarmee, van groot tot klein. Van rijk tot arm, zou ik bijna zeggen. Iedereen is ermee begaan, en nog steeds na nou, acht dagen na het is nog steeds. Nou, en hoe uitziet dat? Ja, Dat uitzicht, als ik een klein voorbeeld mag geven... er komen mensen die komen met de pan soep. Iedereen is in de weer, dat heeft voor zo iemand geen waarde. Maar juist voor degene die het op dat moment meemaakt... dat, dat geeft steun aan elkaar, verbondenheid, saamhorigheid... En ook in het verwerken van het verlies, ja, dat, dat geeft toch ontzettend veel kracht. U zei het net al, en dat is ook iets wat, wat het dorp graag zelf uh, verwerkt. En liever zonder pottenkijkers er bovenop. Dat klopt. Wij schuwen eigenlijk de publiciteit. Uh, wij, wij proberen alles zelf op te lossen. Dat is ook een beetje de, de mentaliteit van de visser of de vissersgemeenschap. We zijn vechters. Uh, we hebben eigenlijk gemeens nodig. We doen het, proberen het in ieder geval zelf te doen door hard te werken. Maar ja, in zulke situaties dan heb je elkaar wel hard nodig. En uh, wij vinden het nu gepast om naar buiten te treden. Want u heeft de Stichting opgericht, of daar bent u mee bezig, met de bedoeling om geld in te zamelen. Kunt u dat toelichten? Nou, we hebben de Stichting is vandaag formeel een feitzaamer zeg uh, Met als doel om de mensen, de, de getroffen families, uh, in de eerste financiële behoeften te kunnen voorzien dat ze daar in ieder geval geen zorgen aan hebben. Dat is onze doelstelling. Want de broers en de zwager waar het om gaat, de zwager van die broers, die zorgden voor het inkomen in hun gezinnen. Dat klopt. Uh, de schipper die uh, was getrouwd, had een kindje van 2,5 jaar. Dus er blijft nu een weduwe achter met een klein kindje. Ja, die hebben al alles op alles nodig om uh, zich hier doorheen te, te werken. En als we dan straks nog een financiële klap te verwerken krijgen... dat willen we die mensen niet aandoen. Want waar is niet verzekerd dan? Nou, het is allereerst van belang dat uh, de overlijdingsakte er is. En zolang als iemand niet, uh, niet gevonden is, dus al vermist is opgeheven... dan kan er ook geen overlijdingsakte getekend worden. Mits uh, de rechter daar een uitspraak over doet. Wij weten ook niet precies hoe lang of dat duurt. Er zijn verschillende mensen die daar uh, een tijdspanne van genoemd hebben. Dat kan enkele weken, enkele maanden, maar het kan misschien wel een jaar duren... Dus je kunt begrijpen dat, dat die mensen de lasten niet kunnen dragen op dit moment. Hoort een reportage van Karen Alberts? En sinds afgelopen zaterdag is een schip van de Nederlandse marine aan het zoeken naar de stoffelijke resten van de vissers. Het NOS Radio 1 De Ochtendkranten. Op de voorpagina's van de krant opnieuw indrukwekkende foto's uit Japan. In Spits een visserschip midden tussen huizen en puin. Het Nederlands Dagblad laat een vrouw zien die zich met haar baby probeert op te warmen in een opvanghuis. In het AD veel mannen in witte pakken terwijl de telegraaf kopt. Japan huilt met daarnaast een vrouw in tranen verslaggever van NRC Nex sprak in Zendai met een vrijwillige reddingswerkster... die met haar tekkel op zoek is naar overlevenden. In het stadhuis van een voorstad laten overlevenden... gekleurde boodschappen achter voor vermiste familieleden. Een jongeman vindt zijn moeder terug op een lijst van gewonden en overlevenden. Dat honderden kilometer zuidelijker een nucleaire ramp in aantocht lijkt... dat gaat aan Zendai voorbij. Exodus uit Zendai, kop trouw naast het provinciehuis in Zendai... staan op zondagmiddag honderden gestrande reizigers te wachten op een bus die hen weghaalt. De, de discipline en de rust van de wachtende is opzienbarend schrijft de krant. Aan de andere kant van de stad lijkt het schouwspel op een groteske rampenfilm. Brandweermannen op de vlucht naar een nieuw tsunami-alarm. Lichamen die niet geborgen kunnen worden. Voor de brandweerlieden is dit heilige grond, schrijft de verslaggever, waarlijk indrukwekkend. Spits vraagt zich af of Japan zich tegen de tsunami had kunnen wapenen. Een hoogleraar experimentele waterbouwkunde laat weten dat er geen mogelijkheid is om zulke krachten tegen te gaan. Er zijn wel andere suggesties. Heuvels in het landschap en eilanden voor de kust kunnen zo'n golf breken. Er staat ook al nieuws in de kranten vanochtend. De ZZP'er bijvoorbeeld, de zelfstandige zonder personeel, is op veel werkplekken te vinden en nu ook in het onderwijs volgens het Nederlands Dagblad. Het gros geeft trainingen aan bedrijven... maar het aandeel dat voor de klas staat, dat groeit het snelst. 1200 freelancers zijn het inmiddels. Recessie zou de belangrijkste oorzaak zijn. Maar ook de vergrijzing. Pensionerende leerkrachten worden vervangen door flexibel personeel... waarmee de school dan kan inspelen op wisselende leerlingenaantallen. Turks-Nederlandse kinderen moeten op de basisschool les krijgen over eerwraak. Daarvoor pleit de voorzitter van HTIB, dat is de Turkse arbeidersvereniging. Hij pleit daarvoor in de spits. Volgens hem uh, denkt nog een te grote groep Turkse mannen... in termen van familieeer die bepaald wordt door het gedrag van vrouwen. Ik schrik als ik jonge mannen uit de derde of vierde generatie hoor zeggen... dat ze liever een vrouw uit Turkije willen, vertelt hij... omdat ze hier verpest zouden zijn. Dan hebben ze blijkbaar klakkeloos de ideeën van de eerdere generaties overgenomen. De PvdA wil dat er een journalistiek keurmerk komt... voor Programma's van de publieke omroep. In de Volkskrant vertelt Kamerlid Martijn van Dam... dat hij programma's wil toetsen aan journalistieke basiscriteria... zoals objectiviteit. Kijkers moeten niet op het verkeerde been worden gezet, zegt hij. Actualiteitenprogramma's lijken nu soms te veel op discussieprogramma's... of zelfs politieke propaganda. Van Dam geeft toe vooral aan uitgesproken WNL te denken. Presentator Joost Eerdmans noemt het voorstel hilarisch. Dit lijkt op een poging om het nieuwe geluid... dat nu in Hilversum klinkt, gelijk weer te verbieden. De regeringspartijen, VVD en CDA zien... Over was niets in het voorstel. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur... hoort u Wouter Zwart, die is vannacht in uh, Aller El vertrokken uit Zendai, het rampgebied. Er was namelijk een explosie, een tweede explosie in de kernreactor van uh, Fukushima. En er kwam een waarschuwing voor een tsunami.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 Dit is Radio 1.